Heb ik gefaald als koningin. Heb ik echt altijd mijn volk gediend? Leidt het land nu meer, omdat ik niet buigen wou. Ik deed waar de tijd om vroeg, maar deed ik genoeg. Het koningschap, het enige dat mij deed. Nu zit ik hier, en wat kan ik doen? Help me, help me hier doorheen. Ik ben eenzaam, niet alleen.